Heen. Strafvervolging, Goyeta. 1, vandaag Nederland 1, 3 september 2013, het openbaar ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek doen naar de vader van koningin Maxima, tegen, G. Sorry was aangifte gedaan van misdrijven tegen de menselijkheid en verdwijningen in Argentinië tussen 1976 en 1983, dat heeft het landelijk pakket van het, OM. Vanmiddag bekendgemaakt, protest, advocaat Lisbeth Zegveld legt zich niet neer bij dat besluit, ze stapt naar het gerechtshof om in een speciale beklagprocedure alsnog te vragen om vervolging van de vader van koningin Maxima, liet ze naar de uitspraak weten, het besluit van het OM, riekt, naar klasse justitie, kijk naar de vervolging in Nederland van, Rwandese, verdachten van misdrijven in een land, aldus Zegveld. Tegen is al in 2011 aangifte gedaan, maar ook toen zag het, o.m., geen reden voor een onderzoek. Zegveld deed in januari een aanvullende aangifte en vroeg justitie om een nieuwe beslissing. Zegveld deed de aangifte namens nabestaanden van de in 1977 verdwenen Samuel Leonardo Slutsky. Ze beschuldigden Soregoieta van betrokkenheid bij de verdwijningen van duizenden, personen, verdwijningen. Zorikoyeta was tijdens het bewind van president Georgië, Videla in Argentinië, onder minister, van Landbouw. Tijdens dat regime werden tegenstanders uit de weg geruimd door ze te laten verdwijnen en ze tijdens vluchten vanuit vliegtuigen in zee te gooien. Zorikoyeta heeft altijd beweerd niet te hebben geweten van de verdwijningen. Argentinië, het, OM. Zegt dat het uitgangspunt is dat opsporing en vervolging van internationale misdrijven in eerste instantie moeten plaatsvinden in het land waar de misdrijven zijn gepleegd. Volgens het OM, is Argentinië bereid en in staat om strafbare feiten, in relatie tot het Videla regime op te sporen en te vervolgen. Justitie wijst erop dat er al verschillende onderzoeken in Argentinië lopen. Bovendien zouden de juridische mogelijkheden voor opsporing en vervolging in Nederland zeer beperkt zijn.